10 uur. Dit is Radio 1 met Sven Koppelman. Maxime Verhagen van Bouwend Nederland wil dat de overheid starters op de woningmarkt gaat helpen. Hoe hoort u zo in het vervolg van Goedemorgen Nederland? Eerst nu het NOS Journaal van 10 uur. Hier is Jan van der Putten. KPN krijgt een boete van bijna 973.000 euro... van de autoriteit Consument en Markt. Volgens de toezichthouder heeft het telecombedrijf in 2009 en 2010... nieuwe diensten te laat bekendgemaakt bij concurrenten... als tl 2 en online. KPN is verplicht concurrenten te informeren... als er nieuwe diensten komen op het KPN-netwerk. Concurrerende bedrijven kunnen dan met vergelijkbare diensten komen. Het telecombedrijf ligt vaker in de clinch met de toezichthouder. KPN staat sinds eind 2011, zelfs onder verschillende scherp toezicht, omdat het bedrijf vaker de fout in gaat. Volgens KPN zijn de regels niet eenduidig. De Nederlandse Greenpeace-activisten Faiza Oulazen en mannes Ubels... horen vandaag of ze op borgtocht kunnen vrijkomen. Ze staan vanochtend in Sint-Petersburg voor de rechter. Oulazen en Ubels waren actievoerders op het schip Arctic Sunrise. Eerder deze week bepaalde de rechter dat een aantal buitenlandse... en Russische opvarenden op borgtocht vrij kon komen... maar een Australische activist blijft vastzitten. Minister Opstelten wil extra maatregelen nemen tegen woninginbraken in de winter. In deze donkere periode van het jaar worden de meeste inbraken gepleegd. Opstelten zei in het NOS Radio 1-journaal dat hij 1,5 miljoen euro uittrekt voor acht gemeenten met het grootste aantal inbraken in de winter. En noemt die aanpak het donkere dagen offensief. En dat betekent dat nu staat het op 90.000 inbraken per jaar is veel te hoog. En dat moet in 2017 naar 30% naar beneden. En volgend jaar moet het op iets meer dan 80.000 komen. Opstelte wil dat bereiken door meer toezicht. En ook krijgen slachtoffers van een woninginbraak een preventieanalyse aangeboden. Door de aardbevingen in Groningen daalt de waarde van de huizen soms met wel 30 procent. Dat zegt de stichting Waardevermindering door Aardbevingen Groningen... op basis van onderzoek onder huizenverkopers. Ook hebben de onderzoekers mensen ondervraagd die hun huis te koop hebben staan. Daar komt onder andere uit dat men uit het gebied weg wil. Dat men als men de woning verkoopt ook niet terug wil. Dat men bij de waardebepaling uh, ook de aardbeving een rol heeft laten spelen... Daarnaast, en dat was een soort bijvangst en dat is echt opmerkelijk, eh, meer dan 60% van de geënquenteerden voelt zich angstig. De aardbevingen worden veroorzaakt door gaswinning. Minister Kamp van Economische Zaken schreef in augustus nog aan de Tweede Kamer dat de waardedaling van huizen in Groningen niet opvallend afwijkt van andere delen in het land. Op een groot deel van de wegen in het land is gestrooid vanwege de gladheid. Op sommige plaatsen kon het glad worden vanwege de eerste serieuze nachtvorst van het jaar. In Twente was het op sommige plaatsen 5,5 graad onder nul. En in de beeld was het bijna min 5. Het verkeer heeft weinig last van die gladde wegen, zegt Rijkswaterstaat. Je ziet ook dat veel automobilisten aardig voorbereid zijn. Ze weten ook wel dat het deze week een beetje glad kan worden. Hè? De weersvoorspellingen waren aan het begin van de week al... Uh... Al duidelijk, maar goed, het is wel goed voor iedereen om, uh, om er een beetje rekening mee te houden. Dus uh, de rijstel een beetje aan te passen. Nou, Dan is weer nog toenemende bewolking en vanmiddag regen. Later landinwaarts natte sneeuw of sneeuw. En het kan ook glad worden. Eerst wordt het 5 graden en daarna delt de temperatuur tot plus 1. Morgen vooral in het zuidoosten nog motregen of natte sneeuw. Op andere plaatsen droog met enige tijd zon. En het wordt 3 tot 5 graden. Zat je dan net te geeuwen bij al die files, uh, ja, dat was, ja, dat was inderdaad bij de files, inderdaad. Klopt, Sven. <laughs> Nog een paar opmerkelijke files in het midden van het land. Op haar 1 van Apeldoorn naar Amersfoort voor Voorthuizen... staat 5 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A6 muiden richting Lelystad... voor Lelystad 7 kilometer na een ongeluk. Het verkeer moet daar over de vluchtstrook... Daardoor ook een file op de A6 van Emmeloord naar Muiden voor Almere 6. De A12 daarna richting Utrecht voor Gouda 3 kilometer. Daar staat een auto stil, de rechterrijstrook is dicht. En op de A28 Zolle richting Amersfoort voor Amersfoort 8 kilometer. Dat komt er een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Dankjewel Elvin, tot zometeen. Zometeen ook in ontwikkeling een klimaatresistente koolmees. Echt waar, u hoort het zo bij de Cairo. Waar liggen jouw carrièrekansen In de techniek, accountancy, het bank- en verzekeringswezen, juridisch, maritiem, chemie, overheid, IT of farmacie? Grijp je kans op de Nederlandse carrière-dagen. 29 en 30 november. Amsterdam-Rai. Bij Atlon Car Lease zijn we continu bezig met de vraag of mobiliteit slimmer en efficiënter kan. Neem nou helder advies. 11 leaseauto's, vier parkeerplaatsen, iedere dag gedoe. Wat ons betreft krijgen de medewerkers een eigen mobiliteitsbudget... waarmee ze zelf invulling geven aan hun mobiliteitsbehoeften. Zo gebruiken ze precies wat ze nodig hebben en besparen bedrijf en medewerkers een hoop geld. Kijk op adloncarlease.nl voor uw mobiliteitsoplossing. Adlon Car Lease. Stap in! Gratis naar de Nederlandse Carrièredagen? Schrijf je in op carrièredagen.nl Altijd en overal NRC lezen? Het kan. Nu een iPad Air of iPad Mini bij NRC Handelsblad of NRC Next. Vanaf 24,95 per maand. Ga naar nrc.nl slash iPad. Dus ja, nrc.nl slash iPad. Het houdt niet op. Niet vanzelf. Advies en meldpunt kindermishandeling. met Tamar. Kan ik u helpen? Dag, ik bel over een vriendin van me. Ze is zo agressief naar haar zoon. Ik sluit hem vaak op. Wat kan ik doen? Kindermishandeling stopt nooit vanzelf. Bel gerust voor hulp en advies. 0900 123 123 0. 5 cent per minuut. Of kijk op voor een veilig thuis.nl. Een veilig thuis. Daar maak je, je toch sterk voor. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Gemeenten moeten starters op de woningmarkt helpen... vindt de voorzitter van Bouw in Nederland, Maxime Verhagen. Nederlandse wetenschappers gaan een klimaatresistente koolmees ontwikkelen... Herrie in het verzorgingshuis, want het verdwijnt tot woede en verdriet... van de ouderen die er nu wonen. Ik heb het geluid in huis ook al van bewoners gehoord. ik hoop nog voor die tijd zo En het ochtendhumeur van Koos Postemaat is 7 over 10. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. Starters, dames en heren, zijn de sleutel om de woningmarkt weer op gang te helpen. Daar lijkt iedereen het wel over eens, maar die starters laten het afweten. En dat is mede de schuld van de overheid, vindt Bouwend Nederland. En dus zou de gemeente meer moeten doen om die starters te helpen. Maxime Verhagen, de voorzitter van die club. Goedemorgen. Ja, Goedemorgen. Meneer wat, wat zouden die gemeente dan moeten doen? Um, nou, er is een, een, een grote behoefte aan, aan woningen. Uh, er is een, een, een enorme moeite voor, uh, voor nieuwkomers op die markt om een betaalbare woning te krijgen en daar ook nog een hypotheek voor te krijgen. Daar zijn uh, een aantal instrumenten voor. Uh, dat is onder andere uh, het instrument van een starterslening. Uh, door middel van een starterslening kan eigenlijk een, een, een starter een extra stuntje in de rug krijgen waardoor hij een huis kan kopen wat hij anders uh, niet kan, uh, kan kopen. Ja. Um, je ziet dat, dat veel gemeentes eigenlijk door, um, uh, door extra eisen... bijvoorbeeld alleen voor, voor woningen die op gemeentegrond uh, gebouwd worden... of alleen voor eigen inwoners... dat die, dat die zo krentelijk zijn met het verstrekken van startersleningen... dat eigenlijk dat, dat, dat uh, goede instrument onvoldoende benut uh, kan worden. Maar zegt u nou met zoveel woorden dat gemeenten moeten gaan bankieren? Want dat is in het verleden bij de uh, lokale en regionale overheid nog wel eens verkeerd gegaan, hè? Uh, dat is absoluut niet de bedoeling dat ze gaan bankieren. Maar we hebben het instrument van startersleningen... ...daar is ook in het woonakkoord tussen de diverse partijen in de Tweede Kamer... ...is daar een budget voor beschikbaar gesteld. Uh, maar gemeenten zijn krenterig met het verstrekken van die uh, statusleningen, ...omdat ze extra eisen bovenop de landelijke eisen stellen... ...waardoor het instrument onvoldoende benut wordt. Als je ziet dat daarnaast ook nog eens gemeentes... Uh, eigenlijk uh, hun grond niet afwaarderen, dus nog steeds eigenlijk voor een prijs in de boeken hebben staan van voor de crisis, die, die dus eigenlijk gewoon veel te hoog is, ja. dan wordt ook daardoor worden veel uh, starters het eigenlijk onmogelijk gemaakt om een, om een nieuwe woning te kopen. Maar hoe, hoe dan? In het, in het want, want starters die, uh, bouwen over het algemeen niet meteen een nieuw huis. Dus als, als de grondprijs te hoog is en je wil een kavel kopen om daar je huis op te bouwen, dat is nou net iets wat starters niet doen, toch? Over het algemeen de koopmarkt. Die koopt natuurlijk wel een huis. Uh, en die kan ook, als je met name kijkt bij, uh, vroeger waren het met name juist, uh, de starters die nieuwe woningen uh, kochten. Omdat die dan weer uh, juist goedkoper uh, kunnen zijn. Omdat ze bijvoorbeeld ook in, in het kader van de energie-neutrale uh, woningen die nu voor, voor relatief geringere bedragen ook aangeboden kunnen worden. Ja. Dat je totale woonlasten uh, ook, ook binnen de perken blijven Omdat ja. je dus ook met name op het punt van je energiekosten... Uh, ...aanmerkelijk lager zit. Ja. En dat daar is dus absoluut animo. En je ziet dus een aantal ontwikkelingen. Eén, dat, uh, dat, dat banken karig zijn in het verstrekken van, van hypotheken. Uh, weinig rekening houden met, uh, met, met carrièreperspectief. Daar is ook in, in de Kamer is daar aandacht voor gevraagd... ...in het, uh, in het debat bij de begrotingsverhandeling Binnenlandse Zaken. Ja. En het tweede is, is dat ze, als je dan de mogelijkheden die er zijn... ...van bijvoorbeeld een extra starterslening... ...waardoor je in staat bent om een, een beginnend... Uh, ...als beginnende uh, koper. Paar, om een koper, om daar een huis te kopen... Dat je, ...dat je dat niet door die extra eisen die de gemeente stelt... Uh, ...eigenlijk uitgekeerd krijgt. Nee. Dus maar dan wat, zeg ik want... van... ...zorg dat één... ...die gemeenten geen extra eisen stellen... ...bovenop de eisen die gelden ten aanzien van uh, de starterslening, ...zoals die door minister Blok zijn geformuleerd. Ja. Twee... Uh, zorg dat de, uh, de grond tegen een reële prijs wordt aangeboden... en dat is dus marktconform. Dat betekent ja. dat gemeentes die eerder een ondernemertje gespeeld hebben... om winst te maken op de grond... Ja. dat die nu ook een verlies moeten nemen. En uh, drie, zorg dat uh, er uh, rekening gehouden wordt... ook met het uh, carrièreperspectief uh, van een, uh, een start-up ja. op de woningmarkt... bij ja. uh, de hypotheekverstrekking. Zeker. Nou ja, iedereen heeft... dan uh, steeds meer mensen hebben flexibele contracten tegenwoordig. Dat is ook een discussie die in bank... Bankwezen, uh, wordt gevoerd. En, ja. en trouwens ook onder makelaars. Um, um, maar tegelijkertijd... U, u zit niet meer in de politiek, maar u weet heel goed... dat vanuit de Rijksoverheid op dit moment... alles over de schutting wordt gekieperd bij die gemeente. En nou doet u eigenlijk hetzelfde. Met andere woorden, die gemeenten krijgen minder geld... moeten meer gaan doen en dan moeten ze ook meer leningen gaan vertrekken. Nee, want er is dus een, een, een budget voor beschikbaar gesteld... Uh, voor die startersleningen. En dat ja. wordt op dit moment onvoldoende benut. Ah. Dat wordt nog niet opgesoupeerd. Dat ja. wordt je voor startersleningen. Omdat je vaak ziet... ...dat gemeente extra eisen stellen. Dus ik hoor het niet over de schutting. Ik zeg alleen, laten we nou die starterslening gebruiken... ...waarvoor die bedoeld was... En ga niet zeggen dat je die alleen maar uh, geeft op het moment dat men uh, die gebruikt voor de aanschaf van een woning die uh, gebouwd is op gemeentegrond. Of ja. uh, geeft die alleen maar indien, uh, indien het een, een bestaande inwoner van de gemeente betreft. Ja, uh, zou, dus zou daar, de... daar zijn mogelijkheden genoeg. Zou, zou de minister van Wonen, uh, dus Stef Blok of de man die aan de overkant van de gang zit, uh, de minister van Binnenlandse Zaken, uh, Ronald Plasterk, zouden die moeten ingrijpen bij die gemeente als dat... Uh, fonds voor die startersleningen niet optimaal benut wordt... en als die gemeenten hun extra eisen blijven stellen? Uh, ik vind dat juist de ministers uh, die uh, op Binnenlandse Zaken uh, gehuisvest zijn... dat die als uh, eerste aangewezen zijn om met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten... om de tafel te gaan zitten om zowel die startersleningen voldoende te benutten... als ook om de grondprijs om die, uh, op een reële hoogte te krijgen. Desnoods met dwang? Uh, ik vind dat allereerst het gesprek uh, gevoerd moet worden het uh, is, is duidelijk als je kijkt naar uh, de grondprijzen dat die echt die, dat die met tientallen procenten omlaag zouden moeten uh, als je naar de reële marktwaarde uh, krijgt waarom zouden starters uh, of wie dan ook bedragen moeten neertellen die veel hoger liggen dan marktprijzen en ik vind dat daar gewoon die verantwoordelijkheid ook bij, uh, bij de gemeentes liggen, daar uh, maar ook bij de, de ministers om daar, om daar uh, in ieder geval de gemeentes op aan te spreken, dat je een reële boekwaarde moet hanteren en niet iets uh, voor een, voor een uh, veel hoger dan de marktprijs uh, in de markt moet blijven zetten, want dan weet je één ding zeker, dan worden er onvoldoende huizen aangeboden, dan blijven de wachtlijsten bestaan en dan zal, uh, dan zal uh, er uiteindelijk een dusdanig tekort aan woningen uh, gecreëerd worden dat we over een aantal jaren weer met uh, gierende uh, huizenprijzen zitten. Desnoods met wat? Ik vind dat allereerst het gesprek moet worden aangegaan. Ik vind dat gemeentes op hun verantwoordelijkheid moeten worden aangesproken. Ja. Een minister van Binnenlandse Zaken is de eerst aangewezen om met de Vereniging van de Nederlandse gemeenten om de tafel te gaan zitten. Ja. Je praat over collega's. Je praat over uh, gemeentelijke lasten. Ja. Ook hier kun je over, uh, over spreken. En dat, is dat met is moet lang... doen. Ja, u wilt steeds dat ik uh, het dwanginstrument inzet. Ik, ik vraag vind dat u, de destoals met minister, dwang, u kunt ja of nee minister, zeggen. Ik zeg uh, dat de minister met de Vereniging van de Nederlandse Gemeente onder tafel moet gaan zitten... Goed. om te zorgen dat er een reële uh, grondprijs tot stand komt. Tot slot, uh, u was uh, ongetwijfeld gisteravond bij dat Kamerdebat uh, over de woningmarkt. Daar ging het eigenlijk bijna niet over, die starters, hè? Wel een beetje, maar niet heel erg lang. Eh. Uh, Kijk, wat, wat, wat duidelijk was, was dat de zorg voor de bouwsector... ...dat die bij veel partijen heel goed op het netvlies staat. De, de, de ongelooflijk moeilijke situatie waar een tal van, van, van bouwbedrijven verkeren. Ja. Het was duidelijk dat de wachtlijsten, het tekort aan woningen... ...dat dat duidelijk een rol speelde in, ja. het, in het debat. Ja. En, maar de starters? En, en, en wat, wat natuurlijk van groot belang is... ...is dat, er, dat ook de woningbouwverenigingen wat ze coöperaties heten... ...dat die ook hun verantwoordelijkheid moeten gaan nemen... ...om voldoende woningen ook aan te bieden. Maar ook de starters? Ook, de problemen, eh, ook voor starters, ja. ja. Maar daar ging het bijna niet over. Uh, het ging over allerlei zaken. Ik heb hm. verschillende partijen het probleem van de starters wel degelijk uh, horen bespreken. Want, ja. uh, maar het is niet het hoofdprobleem geweest. Terwijl iedereen die die woningmarkt een beetje kent, ook in uw wereld ja. zegt... je moet het probleem van die starters oplossen. Want dan krijg je weer doorstroming in die huizenmarkt. Omdat mensen die een huis hebben uh, en een door willen stromen... nu bang zijn dat ze hun huis nooit kwijtraken. En dat is ook een probleem, want die starters, zoals ja. we net zelf al Tot zei, krijgen geen hypotheek Daar Daarom ook aandacht voor. Uh, en goed. om die knelpunten op, op, op de woningmarkt op te lossen, moet je starters helpen goed. en moeten er nieuwe uh, coöperatiewoningen gebouwd worden. En dat, dus, is, dat is evident. En, en dus uh... moeten de be bewindslieden van Binnenlandse Zaken en van Wonen om de tafel met de Nederlandse nee. Vereniging voor Gemeenten om die uh, startersledingen uh, goed te gaan benutten. Was het nou met dwang of niet? En uh, de, ik vind dat een goed gesprek uh, de gemeente ertoe moet brengen om uh, absoluut die grondprijzen aan te passen. Ja. Om geen extra eisen te stellen ten aanzien van, uh, van uh, de startersleningen. Ja. Vind ik dat een gemeente zich hoort te houden, ook aan de afspraken die in het woningakkoord uh, zijn gemaakt, en ja. niet extra eisen hoort te stellen. Extra eisen. Niet dus, en dus moeten de ministers gaan praten. Of het met dwang is of niet, dat horen we aan een ander moment wel van u, denk ik, hè? U blijft daar maar op zitten. Ja. Maar u, u denkt dat blijkbaar uh, gemeenten niet gevoelig zijn voor de argumenten van een Nee, dat denk minister. ik helemaal niet. Maar ze hebben heel veel op hun bordje. En ze hebben heel erg veel geld te, te besteden. Althans uit te geven. En heel erg weinig geld in kas. Dus vandaar mijn vraag. Jawel, dat is zomaar op het moment dat de grond niet verkocht wordt. Dan ja. hebben ze helemaal geen geld. Maxime Verhagen, voorzitter van Bouw in Nederland. Ik dank u zeer. Graag gedaan. De klassieke verzorgingsstaat verandert in een participatiesamenleving. De participatiesamenleving heeft grote gevolgen voor ouderen. Het is gewoon geen optie om de kinderen ons te laten verzorgen. Hoe ervaart onze grijze golf de veranderingen zelf? Zo'n drie, vier dagen gaan er voorbij op een week dat ik niemand zie. En hoe bereid je je voor op de dag dat je iets gaat mankeren? Ik maak me heel veel zorgen daarover. Heel veel. Deze week in Caro, Goedemorgen Nederland. Zoek het maar uit. Je voelt het In Eind jaren 60, dames en heren, schoten ze als paddenstoelen uit de grond... in het hele land bejaardenhuizen. En veel van die huizen staan er nog en heten nu verzorgingshuizen. Maar niet lang meer, want het verzorgingshuis verdwijnt. Een grote hal en een kleine lift. Klein liftje. Dit is verzorgingshuis Tuindorp Oost. Er wonen ongeveer 140 cliënten van ons... Veelal al rollatorgebonden, rolstoelgebonden. Joyce Ostendorf is directeur Wonen met Zorg bij zorgigant Karijn. Eigenaar van onder meer 32 verpleeg- en verzorgingshuizen. Karijn is een van de grootste zorgaanbieders van Nederland. En heeft 15.000 medewerkers bij 90.000 cliënten. Ik heb hier een hele grote kamer en ik heb een flinke slaapkamer. De 85-jarige mevrouw Wisman is een van die cliënten. En al vijf jaar dik tevreden in verzorgingshuis Tuindorp Oost in Utrecht. En loop je dan naar beneden en dan ga ik mijn post halen. En dan ga ik een kopje koffie hier drinken. Krijg je hier een kopje koffie. En uh, ach, na nou een poosje ga ik weer naar boven toe. Want het was een uitstekend huis. Mevrouw Piel is 95. Het beste huis van het land. 22 jaar geleden koos ze zeer bewust voor Tuindorp Oost. In 1991 hadden we een directeur... En we hadden een hoofdziekenverzorging, een hoofdhuishouding en een hoofdtechnische dienst. Het liep uitstekend. Toen werd helaas die directeur ziek. Toen hebben we jarenlang de ene het interim en de andere gehad. Managers zijn nodig, maar niet die grote aantallen die hier waren. En eh, hoe groter de fusies werden, of samenwerkingsverbanden... hoe meer wij moesten bezuinigen. En toen is het geworden. Toen werd het aviant, die is in schulden geraakt. Toen kwam Karijs. Ik komen op de zevende verdieping. Lange gang. Uh, voor dit huis sluiten we per 1 november aanstaande de deuren... En we staan dus hier nu op een etage. En dat betekent dat op deze etage of op enig andere etage lege appartementen komen. De deuren sluiten betekent dat er geen nieuwe ouderen meer worden opgenomen in het verzorgingshuis. Dat nieuws is bij de bewoners van Tuindorp Oost ingeslagen als een bom. Iedereen probeert zich goed te houden voor de ander. Maar je voelt ook de spanning terecht bij het personeel. En bij de bewoners. Iedereen die oudere zorg behoeft wordt onderzocht door het Centrum Indicatiestelling Zorg. Die wijst een zorgzwaartepakket toe, een ZZP. Je hebt ze van 1 tot 10. Hoe hoger het nummer, hoe meer uren zorg, begeleiding en behandeling eraan hangt en hoe meer geld. ZZP 1 tot 3 is lichte zorg. Tot eind van dit jaar geeft ZZP 3 toegang tot een verzorgingshuis. Maar vanaf 1 januari volgend jaar houdt dat recht... Op. Uh, nieuwe cliënten krijgen geen indicatie hiervoor meer. Dus die krijgen in plaats van een pakket waarbij ook um, um, stenen zitten, dus een, een appartement zitten... krijgen ze een thuiszorgindicatie. Nou. En dat betekent een grote verandering. Niet alleen voor ons, maar ook voor cliënten. Wat gaat er dan met u gebeuren? Want er komen geen nieuwe mensen meer bij. Ja, ja. Nou ja, daar wordt op gewacht dat wij doodgaan. Dat wordt een spookhuis op deze manier... Uh, dit pand is uh, functioneel verouderd. is niet meer toekomstbestendig. Uh, Wanneer gaat het dicht dan? Nou ja, dat kan eind 2015 zijn. of hè, Om en nabij uh, die datum. Verzorgingshuizen zijn er niet meer op uh, termijn. En dat geldt niet alleen voor Karijn. Maar dat is natuurlijk ja, gewoon... Hoe moeten ze de... dan naartoe? Uh, cliënten behouden hun recht. En we zullen dus zorgen dat we uh, nieuw te ontwikkelen uh, locaties hebben waarin cliënten ook weer in kunnen stromen. Maar dat zijn dus geen verzorgingshuizen meer? Maar moeten ze dan weer terug op zichzelf gaan wonen? Klopt. Zelfstandige woningen met behulp van thuiszorg... langer thuis blijven wonen. Dat is wat de overheid ook uh, uh, graag wil. Mevrouw Wisman, wat denkt u als u dit zo hoort? Ja, ik, ik, we zeggen dan, we wachten maar af. We zijn allemaal op een zodanige leeftijd. Dan zeggen we, ik hoop, we hopen dat we voor die tijd maar vertrokken zijn... Dat meent u toch niet? Ja, tuurlijk. Er zijn er, ve er velen die zo denken hoor. Ik heb het geluid in huis ook al van bewoners gehoord: van ik hoop dat voor die tijd zo Op papier wordt er gesteld: dit moet kunnen, dat moet kunnen, dat moet kunnen. Maar ze weten helemaal niet, vraag helemaal niet aan ons wat wij kunnen. Dat geldt niet voor het werkend personeel hoor, maar dat geldt wel voor het hele management om. Snapt u dat er zo gepraat wordt over het management? Ja, dat bent u eigenlijk ook. Hè? Zeker, zeker. Ik voel me ook aangesproken. Ik neem ook die verantwoordelijkheid. Ik wil alleen even aangeven dat het natuurlijk niet het beleid is van Karijn wat ik hier uitvoer. Het is het regeringsbeleid wat ik hier uit moet voeren. Kunt u daar zelf 100% staan? Nou, het gaat dus een... ik vind dat het te snel gaat en dat uh, uh, Den Haag, als ik het dan zo mag noemen... zich onvoldoende bewust is van het effect wat dat genereert, inderdaad. Ik vrouw al bekend als strijdbaar, maar eerlijk. Wij, wij kunnen dan inderdaad mentaal hè, nog goed zijn, godzijdank. maar men vergeet dan dat het lichaam wel aftakelt. Morgen in Zoek het maar uit. En je leest momenteel in de kranten van... Ja, dan moet je zo meteen je buurman onder de douche zetten. In de nieuwe bijdrage van Harm van Attenveld. Morgen dus verder en tot die tijd zijn vragen en opmerking. Welkom via goedemorgennederland.nl Straks, dames en heren, er wordt aan gewerkt... de klimaatresistente koolmees. Eerst het ochtendhumeur Hier is Koos Postema. Tijd niks gehoord van de mazelenepidemie in onze Bijbelbelt... Het nieuws is weggespoeld door de Filipijnse ramp. Maar mazelen zijn hardnekkig, cijfers. Er raakten tot nu toe 2000 kinderen besmet. Sommigen moesten naar ziekenhuizen, één meisje van 17 jaar stierf. En er is nog een complicatie. De Bijbelbelt kreeg bezoek van een Canadese jongen. Bij het terugkeer in de staat Alberta bleek hij mazelen te hebben. Inmiddels zijn daar 28 kinderen door hem besmet. Want eenmaal thuis ging hij gewoon naar school, de kerk en het hockey. Intussen is in de staat British Columbia ook mazelen uitgebroken. Besmetting ook afkomstig van bezoekers van onze Bijbelbelt, meldt de Volkskrant. Mazelen als exportproduct, je moet er niet aan denken. Het is beschamend. En er zijn nog steeds steenharde orthodoxen die hun kinderen niet laten vaccineren. Orthodoxie. Altijd huiveringwekkend, waar ook ter wereld. Wie zou zulke denken toch kunnen doorbreken? Niet de dominees, die gaan discussiëren. En voor je het weet zijn er weer nieuwe leefgemeenschappen en kerkgemeenschappen. Misschien kan één man het: de zeer geachte afgevaardigde SGP'er Kees van der Staaij. Kort geleden onderhandelde hij scherp met het kabinet dat steun zocht bij D66, ChristenUnie en de club van Kees van der Staaij. En Kees van der Staaij had succes, ten voordele bijvoorbeeld van grote gezinnen. En in die gezinnen zitten nou juist de gereformeerde tegenstanders van vaccinatie. Kiezers van de SGP, kiezers van Kees van der Staaij. Geachte Kees. Spreek tot die mensen. Bepleit vaccinatie. Vandaag, 20 november, beleven we de dag van het kind. Door de Verenigde Naties, UNICEF, ingesteld. Beste Kees, er is toch ook een god van de liefde? Moet ik als heiden je dat nou nog uitleggen? Koos Postema, morgen het ochtendhumeur van Henk Spaan. Carla, je krijgt één minuut. Quand je tout compris, tout Quand la peau de ma vie sera creusée de routes et de traces et de peines et de rires et de doutes, alors je demanderai juste encore une minute. Quand il n'y aura plus rien qui chavire et qui blesse, et quand même les chagrins auront l'air d'une caresse. Quand je verrai ma mort juste au pied de mon lit, que je la verrai sourire de ma si petite vie, je lui dirai, écoute, laisse-moi juste une minute, juste en carrière.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 Carla Bruni, La Dernière Minuut. Het is vier voor half elf. u luistert naar de KRO op Radio 1. Het Nederlands Instituut voor Ecologie gaat de klimaatverandering bijhouden... met een nieuwe koolmezen. Frankje Rinks van dat onderzoeksinstituut, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U gaat koolmezen ontwikkelen. Hoe ontwikkel je een vogel? Nou, uh, dat klinkt wat ernstiger dan het is. Um, wat wij gaan doen is gewoon binnen de natuurlijke variatie... van de koolmees in Nederland um, twee selectielijnen maken... Uh, ...van extreem vroegbroedende en extreem laatbroedende koolmezen. En dan? En dan gaan we kijken of... Uh, ...dus dat zijn de extreme van de natuurlijke variatie... ...gaan we kijken of de koolmees überhaupt in staat is om um, klimaatverandering uh, bij te benen. Want het gaat vooral om de snelheid van klimaatverandering. Klimaatverandering op zich... Ja, dat uh, hoeft nog helemaal niet erg te zijn als de natuur maar zich snel genoeg kan aanpassen. Maar dat weten we eigenlijk nog niet voldoende en de koolmees kan daarvoor een voorbeeldsoort zijn. Ik geloof niet dat ik het begrijp. Ah, nou, uh, wat moet ik nog opnieuw uitleggen? Want... Nou, wat dat dan te maken heeft met die, met die vroege en die lage, late geboortes... en wat u dan daarmee gaat doen om te zorgen dat die vogel de klimaatverandering overleeft. Nou kijk, het is niet de bedoeling dat wij een, een koolmees gaan fokken die um, klimaatresistent is en het klimaat gaat overleven. Wat ons doel is, is om te kijken, um, kan de natuur zichzelf redden? Um, en wat kan de natuur aan, aan snelheid van veranderen en wat niet meer? Want op basis daarvan kun je dan gewoon goed beleid uh, maken. Terwijl ja. we nu een beetje zitten te gissen van, nou ja... Twee graden per eeuw zal wel kunnen... maar drie misschien niet meer of zo. En hoe dat willen dat we dus al... onderbouwen. Maar hoe gaat u dat dan met die vogels doen? Nou, het idee is... Um, wij hebben sinds kort de genetische kaart van de koolmees... Uh, waardoor we dus weten... Um, dus eigenlijk aan uh, het genetisch materiaal... van een vogel kunnen zien... of hij of zij beter gezegd, vroeg in het voorjaar eieren kan leggen... of ja. dat het meer een late legster is. Ja. Um, dan gaan we steeds vroeger met een mannetje... met diezelfde genetische kenmerken van vroeg kruisen. Ja. En zo krijg je met iedere generatie een steeds vroeger, um, een vroeger vogeltje. Maar gaat u ze dan in een volière zetten en, en, uh, en de temperatuur opschroeven... om te kijken of ze dan uh, uh, van hun stokje gaan? of? <laughs> Nou, niet van een stokje gaan. We gaan kijken of ze dan nog hetzelfde natuurlijke verdrag vertonen... wat normaal voor hen is. En of ze nog gewoon een normaal nest kunnen groot uh, trekken. Ja. Dat gaan we inderdaad doen. Dus in u gaat die vogels uh, blootstellen aan steeds extremere temperaturen... om te kijken hoe ze reageren? Nou, niet steeds extremer. Dat gaat dan om klimaatscenario's die eh, verwachten ja. klimaatpatronen... Oh ja, goed. 2-3 graden in. erbij. Sorry? 2-3 graden erbij. Bijvoorbeeld, ja. Dus dat is helemaal niet extreem. En bovendien gaan we het niet zo extreem doen dat ze geen dat het geen natuurlijke situatie meer is. Want we willen nou juist weten of ja. de natuur in staat is om zich aan te passen. Ja. ja, en daarnaast gaan we dus ook kijken in de natuur... in gebieden die wij al heel lang volgen. Wij volgen de koolmees al bijna 60 jaar. Ja. Weten we weten er heel veel vanaf en daarom kunnen we dit onderzoek nu ook zo goed doen. Juist. Um, we gaan dus kijken of die extreem vroege uh, koolmees... dus ja. het maximale wat er in de natuur zit aan aanpassing... Ja. Um, ook um, in de natuur um, dat beter... Uh, best doet, meer succes Goed. heeft dan de gemiddelde wilde is. Wanneer weten we de resultaten? Um, over ongeveer vijf jaar. Het begint in januari. Okay. En over vijf jaar is het uh, bekend. En het gaat Goed. er dus om dat ze ja. vroeg broeden... omdat dan ook de meeste jongen ja. de rupsjes krijgen... die vroeger uit het ei ja. kruipen door warmere lentes... van de afgelopen veertig jaar. Goed. Vraakje van het Onderzoeksinstituut. Ik dank u zeer. Oké, okay, bedankt. Bedankt en succes met het onderzoek. Einde van deze uitzending. Snel door naar Amsterdam, want daar staat de bus van Lijn 1. En in die bus zit Jeroen Wilaert. Jeroen, goedemorgen. Goedemorgen Sven. Immigratie is het onderwerp. En nu niet eens een keer om te bespreken met uh, parlementariërs en andere deskundigen... maar met de maker van een film die aanstaande zaterdagavond in première gaat... in Tushinsky 1, in het kader van het Itva. Itva dat vanavond begint, Land of Promise. Zo heet de film van René Roelofs, die die samen maakte met Paul Scheffer... op basis van dienstboek Land van Aankomst uit 2000. 2007. Nou, dat is al neergezet. Straks gaan we verder in lijn 1 van de NTR. Dit is Radio 1. Eerst nu het nieuws. Het NOS Journaal dus. Hier is Jan van der Putten. Het vertrouwen onder consumenten is in november sterk gestegen. Vooral over de economische situatie van het komend jaar zijn mensen hoopvoller... meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Voor het eerst sinds de lente van 2011 zijn er meer optimisten dan pessimisten. KPN krijgt een boete van bijna een miljoen euro... van de autoriteit Consument en Markt. Volgens die toezichthouder heeft KPN nieuwe diensten... te laat bekendgemaakt bij concurrenten als TD2. KPN is verplicht zijn concurrenten te informeren... als er nieuwe diensten komen op het KPN-netwerk.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 En minister Opstelte ziet niets in het plan van de PVV om het VN-vluchtelingenverdrag op te zeggen. Volgens hem kan ook het vluchtelingenverdrag leiden tot opvang van mensen in de regio. Hij wijst ook op Europese verdragen die dat mogelijk maken. En dat zijn de hoofdpunten. Even buurten bij Edwin Gerritsen. Er staan nog hier dus op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort. Tussen Stroe en Voorthuizen 6 kilometer. Dat komt er een ongeluk. De weg is wel weer vrij. De A12 van Den Haag naar Utrecht voor Woerden 4. En op de A20 richting Gouda voor Moordrecht 3 kilometer. Tot morgen, dames en heren. Dank voor het luisteren. Snel door naar Jeroen Wielaert met Lijn 1. Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Jeroen Willaert. Goedemorgen vanaf het Oosterdok uh, in de haven bij het IJ Amsterdam. Onderdeel van Fort Europa dat afgelopen 60 jaar heel veel stromen gastarbeiders en vluchtelingen te verwerken heeft gekregen. Europa, dat natuurlijk al twintig eeuwen het toneel is van uh, hele grote migraties. Maar het gaat nu over de moderne migratie, die hier ook voor heel veel wrijving heeft gezorgd. Het is duidelijk uh, bij zowel de traditionele inwoners als bij de immigranten zelf. Er heerst uitbuiting, er heerst angst, maar er gebeurt ook veel moois door invloeden van buitenaf en door... Voor door correcties van binnen. Onderwerp van Land of Promise van René Roelofs. Ik zei het net al, zaterdag gaat hij in première in Toschinski 1. En hij zal in drie delen te zien zijn in januari op Nederland 2. René Roelofs, wat heeft emigratie volgens jou gedaan in 60 jaar? Jeroen, mag ik eerst even zeggen dat uh, het is een film van, uh, van mij met Paul Scheffers samen. Dus we hebben dat, uh, we hebben dat uh, in co-regie gemaakt. Paul hangt. Oké. Okay. No, uh, nog niet. Wat was je vraag ook weer? Wat heeft immigratie volgens jou gedaan? Uh, in de 60 jaar die je laat zien in Nederland de dat landen. het, Ja, ik denk dat het onze samenleving blijvend veranderd heeft. Er zijn zoveel nieuwe groepen gekomen met, met allerlei problematieken er ook bij. Dat het niet meer het Nederland is dat wij misschien van onze jeugd gewend zijn intussen. In Land van Aankomst schetst Paul Scheffer ook verschillende fases van... Beleving in dit alles. Het gaat van vermijding naar conflict. tot een soort van uh, erkenning, dan wel uh, aanpassing. Aanvaarding, hè? Zou je kunnen zeggen: gewoon uh, ja, aanvaarden. Dat, dat, wat ik net al zei: dat, uh, dat je land uh, onherroepelijk veranderd is en uh, dat, er, dat er een nieuwe werkelijkheid is. Dus uh, niet luisteren naar mensen die zeggen dat er allemaal nog wat aan te doen is... en dat er bepaalde groepen weg zouden moeten of kunnen, dat soort dingen. Land of Promise, ik heb hem gisteravond uh, mogen zien... gaat nadrukkelijk niet alleen over Nederland... en laat heel veel mooi filmmateriaal zien over de oorsprong van uh, die migratie. Vraag aan u, luisteraar, want u kunt uh, zoals elke ochtend meepraten... en opmerkingen maken. Uh, wat heeft immigratie volgens u gebracht aan positiefs en aan minder aandacht... Dingen 0800 1121 is het nummer op. U kunt bellen. 0800 1121. U kunt mee eh, tweeten naar hashtag lijn 1 en mailen naar lijn 1 apenstaartje. En Di Baricellone, l'han vista getter lo scialle giù nella re. Oh, da quando l'ha messa in pena la Catella, singhiozza la sua chitarra. Hij komt spelen, komend weekend. Rocco Granata, René Oelofs. Ja, ja we, we, hebben, we hebben zijn muziek gebruikt in de film, uitgebreid. En uh, ja, we hebben hem uitgenodigd om op de première een paar liedjes te komen spelen met zijn accordeon. Hij treedt alleen op met zijn accordeon. Uh, ja, want hij is natuurlijk zelf uh, zoon van een uh, Italiaanse gastarbeider. die in de zestiger jaren uh, in dit geval naar België kwam. Naar Genk? Ja, in de mijnen van, uh, van Genk uh, kolenmijnen ging werken. Er wonen er nog heel veel, ook in Luik. In een beetje smoezelige wijk die heel erg Italiaans kleurt. Ja, precies. Ja, ja. Paul Scheffer, goedemorgen. Goedemorgen, ben je er, Paul? Ik ben er. Goed. Ik uh, spreek luid en duidelijk. Hoop ja, ja nee, goed. En dan, morgenavond zul je dat nog veel uitgebreider doen bij Kunststof. Maar fijn dat je nu al even um, wilt meepraten. Um, destijds bij de uitbreng van Land van Aankomst interviewde ik je al voor uh, NOS, Radio 1 Journaal. En hoe was het toen met de immigratie? En hoe is het nu? Is er in zes jaar eigenlijk wat veranderd? Nou, het is moeilijk om te zeggen over zo'n korte periode eh, dat er ontzettend veel veranderd is. Maar ik zie wel vanaf het moment eh, dat dat hele debat begon, 15 jaar geleden en nu... Ik één belangrijk verschil is dat ik me nog kan herinneren dat 15 jaar geleden um, zich ontzettend weinig mensen in het uh, publieke debat waagden met een migratieachtergrond. Nu kan je geen kranten openslaan of je ziet wat columnisten met Turkse, Marokkaanse achtergrond, Surinaamse achtergrond. Ja, je hebt dus zo wat. Op allerlei plekken in het maatschappelijk leven zie je nu veel meer mensen die zich er tegenaan bemoeien. Ja, je, hebt, je hebt zelf zo je bijdrage geleverd met een enkele opmerking over het multiculturele drama, <laughs> toch? <laughs> Ja, met vallen opstaan. En is de, discussie ja, die, is de discussie die daarop volgt ook um, ja, um, gunstig geweest voor um, ja, de, de verwerking in fasen? Nou, ik denk wel uh, dat, en dat zie je, en dat hebben we natuurlijk in die film proberen duidelijk te maken, dat het conflict rond de migratie, en dat dat niet een Nederlandse aandoening is, maar dat je dat ook in Frankrijk ziet, ook in Duitsland, ook in Engeland, ook in Zweden, overal in Europa speelt zich een vergelijkbare geschiedenis af. En in die zin hoort het erbij. Um, het botst op elkaar altijd, de migratiescriminies, omdat nou eenmaal het ontzettend veel vragen oproept. Het vraagt aanpassing aan alle kanten. En dat is geen gemakkelijk harmonieus proces. Nogmaals, uh, het is gebaseerd op het land van aankomst, maar het is niet een one-on-one uh, uh, -on -one, uh, verfilming van het boek, toch? Nee. Nee, nee, ik zou zeggen, geïnspireerd of is een veel betere term. Dus René en ik zijn begonnen um, in 2005 met daarover te praten. En uit dat gesprek, daar nou, een aantal concrete uh, situaties in het boek worden beschreven. maar een paar algemene ideeën hoe je naar migratie kunt kijken. Maar verder heeft ze natuurlijk helemaal daarvan losgezongen. en is een echt zelfstandig. Uh, een verbeelding geworden van 50 jaar migratiegeschiedenis. En, daarbij... en ik denk dat het. Uh, wel mooi is omdat, in ieder geval, één van de ideeën die in het boek zit, uh, namelijk dat je die geschiedenis zowel moet zien vanuit het gezichtspunt van de mensen die kwamen, de migranten, maar ook moet overdenken met hetzelfde inlevingsvermogen vanuit het gezichtspunt van de mensen die er al waren, de zogenaamde autochtone bevolking. En als er iets is in die film wat volgens mij nieuw is, is het wel dat ook het autochtone gevoel over die migratie, de verwarring, de onzekerheid... het zet soms ook ertegen. tegen... dat het met het elektrisch vermogen wordt getoond... als we, dat we de geschiedenis van de gastenwaarders laten zien. je ja, moet het in een historisch perspectief zien. We gaan zo meteen ook kijken naar uh, een oude uh, reportage van... Uh, of luisteren ook, en kijken, kijkend luisteren naar Jaap van Meekeren... op bezoek in Marokko. Ja? Maar wat mij opviel oh. uh, bij het kijken van de film... was een bevestiging van wat ik gistermiddag eerder hoorde... van Itva directeur Ali Derks... dat de film... Geen echt commentaar geeft? Nee, ik denk dat uh, dat is ook denk ik iets wat uh, René enorm sterk heeft benadrukt. Uh, en waar ik zelf me ook heel goed in kon vinden. Namelijk de gedachte dat het ontzettend mooi is om die geschiedenis te laten zien. met het commentaar van toen. Uh, daarmee krijg je ook een indruk van hoe werd in de jaren 60 naar migraties gekeken. hoe werd het in de jaren 80 gedaan en later. En door er geen eigen commentaar aan toe te voegen. Blijf je in de tijd, zeg je niet vanuit het perspectief van hier en nu van zo moet je daar naar kijken. Nee, laat het aan de kijker zelf over om die stroom van de geschiedenis mee te beleven. Je ziet eigenlijk allemaal mensen die gevangen zijn in het moment zelf. En dat vind ik geweldig, want je hebt zo'n idee dat de geschiedenis op de tas wordt gemaakt met vallen en opstaan. De migranten wisten niet wat ze overkwam. Ik had ook geen idee dat ze dertig jaar later nog in Nederland zou wonen... of in Duitsland of in Engeland. En ook de oud bevolking zie je van trekken eerst weg uit die wijken. Later zie je allemaal botsingen ontstaan. Maar die begrijpen ook maar gaandeweg eigenlijk hoe het land verandert. En op een gegeven moment realiseert men zich... het land is onomkeerbaar veranderd. Maar door in die stroom van de tijd te blijven... door niet voortdurend maar als een bedweter en een alweter te zeggen... zo moet je er naar kijken. Dat gebeurt er nu. Ik vind het mooi. Het creëert een enorme nabijheid van de geschiedenis. Land of promise is het resultaat. Um, Paul Scheffer, dankjewel voor je telefonische bijdrage. Ga nu verder in de bus ja. met uh, een, een typerend fragment uit de film. <tieding> René Roelos, wat in gebeurt hier? Uh, je hoort even Zweedse stemmen, dat is, uh, dat is in de 70e jaren. Dat uh, uh, is een scène waarin gezegd wordt het commentaar van toen uh, dat de Zweden extra paspoortcontroles uh, gaan houden: dat ze een heleboel mensen moeten aannemen omdat ze tekort komen, uh, controleurs. En, en dat gaat dan over in. Uh, uh, je ziet dan een, uh, een, weer een Nederlands fragment, dan zie je een stroom gastarbeiders daarbij, dus staan. Die zijn net aangekomen en daar zit een heel mooi commentaar overheen. Dat commentaar dat gaan we zometeen horen. Na beelden van al die stromen. Mensen die zich laten, laten uh, controleren, inderdaad. Staan daar die lange tafels. Dit is de muziek van toen. Daar staan jullie dan. Op de drempel van onze welvarende samenleving. En omdat wij welvarend willen blijven, hebben wij jullie arbeidskracht nodig. Maar verder, gastarbeiders, internationale forenzen, immigranten of hoe we jullie dan ook mogen noemen, brengen jullie ons eigenlijk in verlegenheid. We zijn nou net een beetje in goede doen hier. En dan komen jullie ons eraan herinneren dat de halve wereld om ons heen straatarm is. Daarom komen jullie eigenlijk erg ongelegen. We hebben een taak ten opzichte van jullie, dat zien we wel in. Onze regeringen zien hier vooral een taak voor de werkgevers en de vakbonden. En onze werkgevers en onze vakbonden zien hier vooral een taak voor de regeringen. Oh ja, we houden ons echt wel met jullie bezig. Echt. Nou, dat is het dus in een notendop, hè? Ja, precies. Verlegenheid. Verlegenheid. Ja. We hebben jullie nodig, ja. maar het is tegelijkertijd wel heel erg lastig. Van wanneer, wanneer was dit? Uh, uit mijn hoofd was dit 1966 uh, of zoiets. 1966. Ja. Uh, dus de, de, toen de grote stroom gastarbeiders uh, op gang kwam. Toen we heel veel, uh, veel gastarbeiders nodig hadden. Dat duurde ongeveer tot, uh, tot de, de oliecrisis in 1973. Toen was het ook ineens afgelopen. Toen hadden we ze niet meer nodig. De maar... commentaarstem is hoogelijk neutraal. Maar ja, er komt toch ook alweer meteen dat gevoel van frictie mee. Ja, en dat vonden dat vond we mooi. En daarom, wat Paul ook zegt, wil, willen, wilden we die archieffragmenten... gewoon met het commentaar van toen laten horen. En dat vonden we veel mooier dan gewoon zoals het vaak uh, meestal gebeurt. Dat je archiefbeelden ziet die een illustratie zijn bij een, uh, bij een moderne stem, bij een interview. Iemand uh, vertelt een verhaal, je ziet er beelden bij. Maar als je dus uh, de, de audiotrack, het geluid van de oude archiefbeelden met het oude commentaar erbij gebruikt. Dan, uh, dan krijg je eigenlijk een extra dimensie in de film. Ja, maar helemaal context. Gewoon ook het moment van toen. Precies. In, in die hele opbouw naar nu. En nu heeft Johan uh, gebeld. Goedemorgen Johan. Goedemorgen. Wat is je opmerking? Um, wat betreft immigratie vind ik toch dat uh, veel negatiefs uh, overheerst. Of in ieder geval op de voorgrond treedt. Ik vind dat het tot uh, vervreemding tussen groepen en ook tussen mensen leidt. Niet bij iedereen, maar wel bij velen. Het lijkt ook te leiden tot uh, eilandenmentaliteit. Dat bijvoorbeeld het Hollandse water niet mengt met uh, de Marokkaanse olijfolie. Ook dat geldt niet voor iedereen. Maar toch zie je dat woord allochtoon zich terugtrekken in bepaalde wijken en dat ook zelf willen. En ik vind ook dat dan daardoor, ook omdat je op een bepaalde manier extreemrechts importeert, hier extreemrechts opkomt. Ik vind dat er veel intolerante kanten aan islam zitten, daar heb ik het dan over. Uh, afkeer van van joden, uh, moeite met anders denkende, seksisme, homohaat, etc. et cetera. En daar komt een reactie op, bijvoorbeeld in de PVV. En in de jaren 80 en 90 haalde Janmaat hooguit drie zeteltjes. Ik vind dat er eerst massa-immigratie kwam. is een beetje een beladen term, massa-immigratie. Maar toch in zeer korte tijd zijn zeer veel migranten naar Nederland gekomen. Nou, en in de reactie daarop komt nu dus een andere partij op, in, in Nederland, de PVV. En zie je dat de samenleving polariseert. Ook in andere dossiers, maar ook hier. En ik vind dat jammer en ik vind dat dat te weinig aandacht krijgt. Het krijgt wel aandacht in, in de negatieve effecten, maar hoe je het moet aanpakken en of je het toch misschien moet ophouden met, met, met immigratie, even pas op de plaats. Dat hoor je niet, want immigratie is toch een heilige koe. Dat moet gebeuren. Oké, okay, okay. ik, ik, ik hoor een soort, toch een soort helikopterview van je. Zonder dat ik nou hele keiharde oordelen hoor. Uh, het is niet bij iedereen het geval. Maar bij velen en bepaalde sausjes mengen zich niet. René Roelofs, het is een opvatting uit het Land of Promise van nu. Ja. Ja, dit is, uh, dit is natuurlijk uh, politiek, zeg maar. Ik bedoel, uh, als filmmaker uh, wil ik daar eigenlijk, uh, eigenlijk weg van blijven, van de politiek. Je laat ze wel zien. Ik Olaf heb... Palmer zie ik, ja. Martin Thatcher. Maar ja. dat is in de opbouw, hè? Ja, en dat is ook heel kort. Heel kort even een statement waar, waar, waar hoe in die tijd tegen immigratie werd aangekeken. Maar we hebben bewust gekozen om in die film geen politici en geen deskundigen aan het woord te laten. Wat we wel hopen is dat we dit soort reacties krijgen. Dat er een discussie komt. En dat wil je natuurlijk wel met die film bereiken. Maar het is bewust geen politieke film. Wat vind je van uh, Johans opvatting of schets van de situatie nu? Ja, ik, ik denk dat hij wel gelijk heeft, ja. ja. Nogmaals, niet keihard oordelend, maar de, de sekke feiten liggen zo. Ja, ja precies ben ik het wel mee eens. We gaan eens even naar het volgende fragment. En dan horen we een verslaggever helemaal uit Marokko die wij wel kennen. Dit is Oesda in Marokko. Het land dat de afgelopen jaren 15.000 werkkrachten naar Nederland leverde. Werkkrachten die men gastarbeiders noemt, maar die aan de ene kant lang niet altijd even gastvrij werden ontvangen. En die anderzijds niet steeds uitblonken in die eigenschappen die wij van onze gasten menen te mogen verwachten. Moeilijkheden dus. Maar er is in ons land een toenemende vraag naar arbeidskrachten er is in Marokko een oversteldend aanbod. Om de mogelijkheden ten volle te benutten en de moeilijkheden te vermijden hebben de Nederlandse en de Marokkaanse regeringen in mei een overeenkomst gesloten. en is Simon Evert Jongejan namens ons ministerie van Sociale Zaken uit Sliedrecht naar Marokko gekomen. Hij is de man die voor Nederland werft en selecteert. En s'avonds om 6 uur staande door hem opgeroepen, 200 man van de Marokkaanse arbeidsreserve, het voornaamste exportartikel van dit straatarme land, bewaakt door politie voor de hekken van het arbeidsbureau die pas de volgende morgen open zullen gaan. Zo was dat toen, met beelden uit een inderdaad straatarm Marokko, met enorme rijen mannen die zich braaf melden bij de Nederlandse vleeskeuring. Ja, een soort moderne slavenhandel was het bijna. Hè? Mensen kwamen binnen bij zo'n uh, zo keuring. Eén ambtenaar met één bril. Net zo'n mooie bril als die van Jaap van Meekrum. Oh. Dit was ook weer de tweede helft van de jaren 60, hè? De eerste helft van de jaren 60. Nog ja, eerlijk. Ja, ik denk 63, Oorsprong, 62, 63. De Oorsprong. 63 ja. Die man viel mij op, die ambtenaar, heeft het ook over nabestellingen. Ja, ja het is een product hè, wat hij wat wat haalt uit Marokko. Er is vraag in Nederland, uh, goedkope arbeidskrachten. En Ze hij... hadden er nog elf, elf nodig ergens in Oldenzaal. Bij wijze van ja, dat was een nabestelling, zegt hij, en dan moet hij lachen. Dat is... Mensen als nabestellingen. Ja, precies. Ze heetten toen nog geen FTE's. Nee, precies. En je ziet ook hoe die, uh, hoe die uh, gewoon, uh, mensen die binnenkomen... die niet eens een woord zeggen, uh, die meteen al zegt: ja, ga maar weg, ga maar weg. Die zijn dan misschien te mager of zo. Uh, ik weet niet precies wat zijn criteria waren. Maar of hij vraagt, hoeveel jaar heb je op school gezeten? Iemand zegt, acht jaar, nee, niet nodig, weg... Zo ging het ongeveer. Ja, dat ging echt wel heel erg snel. Het ging heel erg snel. En, en, en heel erg bot toch erg, eigenlijk wel. Hij, hij verexcuseert zich wel in de film. En zegt uh, in het oude archiefmateriaal. En zegt van ja, ik moet het scherp spelen. Ik heb weinig tijd. En we hebben veel mensen nodig. Dus ik heb geen tijd voor uh, praatjes. Ik uh, moet gewoon meteen keuren. En uh, goed afkeuren. Ja, maar dat was dus blijkbaar die spanning. Aan de ene kant dus die arbeidsreserve uit Dat straatarme land. Zoals Jaap van Mekeren het zei. En de behoefte in Nederland. Precies, ja. Ja. Ja, en die mensen lieten zich dat allemaal wel gevallen. Hè? Die, uh, dat, dat is wat we later de zwijgende generatie zijn gaan noemen. Die, die trokken zich terug in koffiehuizen, daar hoorde je niet van. Dat is dan die fase in Pauls boek die hij de vermijding noemt. Dat, dat je gewoon als uh, autochtone bevolking en, en, en als migranten naast elkaar leeft, geen contact hebt. Maar dat wordt wel anders op het moment dat de tweede generatie... Uh, aan bod komt en zich gaat roeren. Over tweede generatie gesproken. We hebben een, een, een nieuwe generatie of een nieuwere generatie ook in de bus. Dochter van René Roelofs, Bobby Roelofs. Hi. Jij hebt meegedaan aan het hele proces. Wat heb je gedaan en wat is je daarbij opgevallen? Uh, ja, Ik was montageassistent van de editor Daniel Daniel. En ik heb eigenlijk... Um, in het begin was ik al betrokken met al het verzamelen van het archief... om dat om te zetten, dat de editor ermee kon werken. Dus ook die Jaap van Meekeren? Ik heb denk, denk ik alle stukjes uh, 50 keer gezien... en uh, opnieuw uh, gecaptured en voor de editor klaargezet. Hoe oud ben jij trouwens? 25. Vijfentwintig. Ja. En dan krijg jij die hele oude problematiek mee. Met de problematiek van nu. En ja. bijvoorbeeld de opmerking van uh, Johan. Naast nogal veel reacties op deze uitzending... Licht voorspelbaar, uiteraard, dat je aan de immigratie. dat die immigratie toch nog steeds veel woede en angst opwekt. Ja, ik denk sowieso dat. Nou, ben dat ben jij film... de jongste generatie? Ja, ik denk dat sowieso dat de film voor mij alweer heel anders is dan de oude generatie. En voor mij was bijna alles nieuw wat ik zag. Ehm. Um... Dus ik denk dat dat. dat, dat al al het, al het oude was voor mij. Al het nieuw. oude, ja. ja dus ik wist, ik wist niet hoe erg het inderdaad daadwerkelijk was met dat selecteren. Kreeg jij toen de verdieping mee die ook die film probeert aan te brengen? Um, ja, ik heb alles meegekeken. Ik heb, ik heb veel gediscussieerd ook. Meegediscussieerd, gewoon gepraat over het onderwerp. En uh, alle stukjes hebben we natuurlijk. Het zijn enorm lange films die allemaal bekeken zijn, waar kleine stukjes uitgehaald zijn, bijvoorbeeld. Dus uh, toen ook wel mee, veel meegepraat. Hoe denk jij over immigratie? Wat heeft het volgens jou gebracht? Uh, ja, dat is ik altijd een moeilijke vraag. Ik, vind namelijk wel, ik, ja, ik ben opgegroeid in een stad met zoveel nationaliteiten. Hier? Ja, Amsterdam is geloof ik een van de steden met de meeste nationaliteiten. En ik heb dat altijd wel heel interessant gevonden om daartussen te leven. Maar aan de andere kant ben ik opgegroeid in, um, op, met een witte school. Met een witte basisschool, een witte middelbare school. Dus ik heb juist ook alweer heel erg weinig ervan meegekregen, vind ik. René Roelof, heb je er beschermd? Heb je er vandaan gehouden? Ja, dat moet ik misschien tot mijn schande wel, wel, wel zeggen. Dat, dat is inderdaad zo. Uh, wij was je zelf bang? Uh, bang, nee. Ik was niet bang. Maar het is meer een keuze die je, die je doet... Uh, uh, voor een... Um, zeg maar een... Um, hoe moet je het zeggen? Een uh, sociaal-economisch uh, situatie of milieu... waar je eigenlijk je kind in wil laten opgroeien. Je hoeft je ook weer niet te gaan zitten verdedigen. Nee, nee, hoor. maar... Uh, <laughs> In, ik wil het wel zeggen, in, in, in mijn stadsdeel waar ik woon... Amsterdam-Noord, wat een van de, van de meest uh, allochtone stadsdelen van Amsterdam is... daar is uh, één zogenaamde witte school... waar zeg maar 80% of 70% van de kinderen dan wit is... Hè, als je dat zo wil zeggen, wit en zwart. En ja, dan moet je kiezen of je gaat naar die andere scholen... die 100% zwart zijn ongeveer... Of je gaat naar zo'n school eh, waar, waar een beetje, die een beetje gemengd is. Nou, en dan, dan kies je daarvoor... En uh, ik heb begrepen dat zelfs uh, Wouter Bos zijn kinderen, want die woont ook in die buurt, dat die ook op die school zitten. Dus ja. ik ben niet de enige. Nee, nee. tegelijkertijd hoor ik je dochter zeggen hoe gefascineerd en geïnteresseerd ze is, is in deze, ik zeg het nou maar weer, multiculturele stad. Ja, maar dat komt ze natuurlijk de hele dag tegen. Hè? Niet alleen op school, uh, uh, als ze op straat uh, loopt in de stad en uh, ook in haar, uh, haar directe omgeving, haar vriendenkring... Mm -hmm. uh, daar komt ze dat echt wel tegen. Dus. Nou, dat is namelijk, dat is namelijk vrienden... de feitelijke situatie van de stad. Ja, maar in mijn, dat is wel grappig dat je dat zegt. In mijn vriendengroep, is dat is niet zo multicultureel hoor, moet ik eerlijk zeggen. We hebben wel, natuurlijk, je hebt altijd wel een bepaalde nationaliteit ertussen. Maar ik heb, uh, ik heb het meer meegekregen omdat ik al op zeven plekken heb gewoond in de stad. En elke keer op een ander stadsdeel. En dan kom je dat, krijg je dat op die manier heel erg mee. Met bepaalde... Um, inwoners met, met winkels, dat soort dingen. De levende geschiedenis ja. voor je neus. We ja. hebben uh, nog een luisteraar. Uh, mevrouw? Maria? Ja, Maria. Ja. Wat wil Weet jij je, zeggen? Ik ben heel half in bij Johan. En het valt mij altijd weer op he, als we nu eens in individuen individue gingen individue denken. He? Do en, en, in de NRC stond een, een jonge vrouw uh, afgelopen zaterdag een danseres uit Sierra Leone, die danst in het Nationaal Ballet nu. Donkertruin, heeft pigmentvlekken, kan dus in de VS niet terecht daardoor en mede doordat ze een beetje gespierd is, verder is het uh, nu. Die danst daar, hè. nou, daar hoef ik zo blij ze zegt, hier kan ik prinses zijn. Eén kind uit Sierra Leone, waar men ook hè, toch meestal nog in groepen, in stammen en noem maar op in, in, nou ja. Ik kan alleen maar in individuen denken. Het individu kan, dat is bepaalend volgens mij voor de toekomst, wat zijn beslissingen zijn. Hoe zij, hij leeft. Zij vindt hier dus in Land of Promise een warm bad, bedoel je? Nou, zij, zij, zij zag als kind een foto toen ze vier jaar was van een Ze Zeg, dat wil ik. En haar ouders die zeiden je leven niet meer. Ze was een weeskind en uh, ze is dus als duivelskind gezien omdat ze pigmentvlekken had. Hm. En die danst hier nu als 17 geloof ik, of 18 in het ...bij de jongere groep. Ja, prachtig. Ik de NRC, een ja, ja, prachtig. Foto's op. Oh, oh, nou, het ja, ik zie, blij, we, Maria, dank je wel. We, we zien het echt voor ons als je het vertelt. Uh, fijn dat je ook die kant weer wilde laten horen... ...in deze uitzending van Lijn 1... ...die toch alweer bijna voorbij is... Um, ja, ik kan alleen maar zeggen, René Roelofs, straks een um, mooie première. Een paar vertoningen nog in ITVA. En dan de discussie die moet komen, de uitzendingen op televisie. Ja, hij, hij gaat helemaal december langs allerlei buurthuizen. Uh, Marokkaanse verenigingen hebben gevraagd voor de film te draaien. In de Bali gaat hij in de dagelijkse programmering enzovoort. Helpt allemaal bij de verdieping die zo nodig is. Dank jullie wel. Morgen in deze uitzending interview met Frans Timmermans, minister van Buitenlandse Zaken. Verkeersrufters moeten een zelfstraf kunnen krijgen. Het zijn vaak snotneuzen die keihard rijden en ik erger me dood. Het zijn meestal de groep die het makkelijk kunnen betalen en een groep die hoort bij de kale kippen. Laat ze opnieuw een rijexamen afnemen, bij herhaling vergoed intrekken en de auto ook in beslag nemen. Het nieuws van de dag. Een prikkelende stelling, een gast in de studio. Het probleem in dit land is de kleine groep die steeds weer de dans ontspringt. En uw mening die telt. Ik rijd 100.000 kilometer per jaar. Waar kan ik mijn rijbewijs in leveren? Luister vanmiddag van half twee tot twee naar stand.nl. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. KPN biedt KPN1 voor de zakelijke markt.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 Tienduizenden werknemers uit de zorg, de bouw en de kinderopvang... raken hun baan kwijt. Kom daarom op voor gewoon goed werk. Meer koopkracht en echte banen. Meld je aan op koopkrachtenechtebanen.nl... en neem je collega's mee naar de FNV-manifestatie in Utrecht... op zaterdag 30 november. De FNV, samen in beweging voor koopkracht en echte banen. We kunnen niet voorspellen wat uw werknemers allemaal tegenkomen in hun leven. Daarom werkt Delta Lloyd bij pensioen met het principe... Als je wilt weten waar je uitkomt, moet je weten waar je staat. We geven uitleg over het uniform pensioenoverzicht en bieden de pensioenplanner. Zodat u uw werknemers inzicht kunt geven in hun persoonlijke situatie. Kijk op deltaloid.nl hoe het werkt. Deltaloid. Kritisch op het juiste moment. Dat doen ze ook. Tijdelijke opslag bij uw verbouwing. De nieuwe Snoeks ligt nu in de winkel. Bijna 600 pagina's vol spannende fotografie en internationale reportages... over reizen, kunst, fashion, design en lifestyle. En dat allemaal voor slechts 14,90. Snoeks? Kijk op snoeks.nl. Bij de Libris Boekhandel zijn we vol van boeken. En vol verwachting. Van wat u vindt van Laurent Bines' Butroman Himmlers hersens hete Heidrich. Beter bekend als ha Een ongelooflijk mooi boek over een ongelooflijke tijd. Exclusief bij Libris voor maar 5,95. Libris Boekhandel. Vol van boeken.